Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op de Olympische Spelen is de 3000 meter schaatsen bij de vrouwen geëindigd... met een volledig oranje podium. Carlijn Achterreekte veroverde goud. Irene Wust eindigde met 800ste verschil met zilver. En het brons was voor Antoinette Jong. Bij de short trackers slaagde Shinky Knechter net niet in om goud te veroveren. Hij eindigde met zilver net achter de Zuid-Koreaan Lim yo Joon. Het brons was voor de Rus Jelistratov. Nederlandse klinieken waar wordt gewerkt met donorsperma... weigeren al jaren gegevens aan te leveren... over donoren en kinderen die zijn verwekt voor 2004. Volgens de wet moeten al die gegevens... in een landelijke database worden opgeslagen... zodat kinderen kunnen zoeken naar hun biologische vader. Maar de klinieken weigeren dit, meldt Nieuwsuur. Het was de bedoeling dat alle klinieken hun donoren... van voor 2004 zouden benaderen... met de vraag of zij in de database wilden komen. Slechts één kliniek heeft donoren benaderd. In Arnhem is een man van veertig uit Mook opgepakt... op verdenking van zware mishandeling en poging tot moord. In een huis in Arnhem werd hij gisteren met drie anderen... gewond aangetroffen door de politie. Alle vier moesten naar het ziekenhuis, maar iedereen is buiten levensgevaar. Volgens de politie is een conflict uit de hand gelopen. De politie in Ettenleur heeft gisteravond twee tieners op straat gevonden... met zware onderkoelingsverschijnselen. Ze hadden volgens de wijkagent carnaval gevierd en sterke drank gedronken... Hun lichaamstemperatuur was gedaald naar 34 graden. Een van de twee was door de kou buiten bewustzijn geraakt. Zo'n 40 PVDA-afdelingen doen onder een andere naam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ze zijn bang voor verlies als ze op 21 maart de naam PVDA gebruiken, meldt Trouw. Vorig jaar verloor de PVDA bij de Tweede Kamerverkiezingen 29 zetels. Het weer vanuit het westen meer zon. Het is ongeveer 5 graden. Vanavond regen en vannacht kans op natte sneeuw met veel wind. Morgen een paar buien en wat zon. Het wordt dan een graad of 6. Dit was ZFM. De... Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Zuid richting Den Haag staat file bij Oud-Zuid 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De afrit is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het is niet alleen meer dan plaatjes draaien bij Zier van Zandvoort. En zeker in dit programma, Zandvoort op Zaterdag, welkom. Um, ja, het is eigenlijk de periode van de jaren 80. Het is een beetje zweterige discotheken, dancings, roze Lacoste polo shirts. En natuurlijk ook puberjongens die pubermeisjes probeerden te versieren op de dansvloer. Dat was een beetje het geluid uit die periode. 84 schrijven wij. En het was een uh, grote producer, deze man. Easy eigenlijk, want hij leeft nog steeds. Hij hoopt dit jaar zijn 65e verjaardag te vieren. Peter Brown. En uh, het nummer dat heette uh, Day Only Come Out At Night. En dat uh, op deze zaterdagmiddag het zonnetje schijnt. Dus uh, ik hoop dat het ook allemaal goed gaat. Uh, vorige week had ik uh, veel uh, aplomp aangekondigd... dat we dan eventjes het hele verhaal van de strandpachters gaan uh, doen. Nou... Dat is zeker, die gaan we zeker uh, doen. Dat uh, gebeurt straks in het uh, tweede uur. Uh, in het eerste uur gaan we straks ook uh, praten met Lars Carré. Hij gaat iets uh, vertellen over uh, bloedingen. Er uh, wordt een uh, workshop of een ja, min of meer een uh, cursus gegeven. Uh, dan zal hij straks uh, wel het een en ander uit uh, de doeken doen. Over uh, de, hoe dat uh, werkt. En uh, dan is er natuurlijk uh, de vraag: wordt er gevoetbald? Ja. Maar dan is het wel de hopen dat onze verslaggever niet zijn telefoon is vergeten zoals vorige week. Eh, want eh, ik probeerde dus jouw van Ness echt te bellen, maar die vertelde... ja, er gebeurt soms wel eens wat in een uh, mensenleven. Je vergeet dan je telefoon. En laat het nou net op een wedstrijd gebeuren vorige week tegen VSV... dat de doelpunten als rijpe appelen uit de boom zijn gevallen. Want het werd uiteindelijk 10 tegen 0 nou, over sport hebben we niks te kragen, klagen, want uh, uh, Nederland heeft al vier medailles op de Olympische Spelen binnengetrokken. En dat uh, gebeurde, nou uh, oh ja, minder dan een uur geleden. Met Carlijn Achterrechten op de 3000 meter. Daarachter zat uh, heel vlak daarachter zelfs uh, Irene wust en daarachter Antoine Jong. Kortom, een volledig Nederlands podium op de 3000 meter. En Shinky Knecht heeft het zilver gehaald bij de short trackers. Kortom, het is uh, van de doelstelling van 13 medailles minimaal... hebben we er dus nu al vier binnen. Dus het schiet al aardig op of er uh, meer bij zullen komen. Ja, dat zullen we dan allemaal af moeten wachten. Maar dat, uh, voor de mensen die dat uh, ongetwijfeld uh, hebben gezien... Uh, is dit als moest dat na de maaltijd. Nou, uh, wat heb ik dan nog meer uh, te vertellen? Eigenlijk niet uh, dan alleen uh, dat uh, spoorbokje wat ik net uh, al heb uh, verteld... En natuurlijk hebben we ook uh, heel veel muziek in deze uitzending. Zowel uh, minder bekend als bekend. En nou, dit is een band die ooit uh, bij ons uh, is begonnen bij CFM Zandvoort. Onder andere bij CFM Zandvoort. Dat was in hangst eigen persoon Suus de Groot. Toen nog uh, was het eigenlijk een eenmans uh, orkestje wat Suna Knight heet. En tegenwoordig is die band heel erg uh, uitgebreid. Hebben ze ontzettend veel succes. En is... Uh, is dit uh, eigenlijk uh, een uh, hele mooie single? We moeten hem eigenlijk eventjes... Uh, wacht even, want uh, het gaat een beetje te, te vlot uh, eerlijk gezegd. We gaan hem even opnieuw uh, erbij halen jongens. Want dit lijkt weer helemaal nergens op. Ik heb hem eigenlijk uh, helemaal verkeerd uh, met knopjes uh, allemaal inlopen, starten. Dan uh, krijg je zoiets als Prutzer. Nou, dat uh, zullen we dan maar even uh, achterwege laten. komt hij nog een keer. Maar nu gaan we het uh, nog eventjes uh, fatsoenlijk doen. Ik zei al, het is een uh, eenmansorkest ooit uh, geweest, maar tegenwoordig is de band uh, behoorlijk groot uh, geworden. Dit is van het laatste album wat Suus heeft uitgebracht. The World Below.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 En met poking Tussen renningsbanden ah, En dan zitten we hier Weer een uh, grote hit mee. De, de mannen van Bluff. Maar ze worden ook uh, geholpen door Geike Arnaert, Want die heb je ook uh, op dit uh, nummer kunnen horen. Zouten landen. Uh, als je goed uh, naar het nummer luistert. Dan proef je als het ware het strand, uh, de zee. En natuurlijk niet alleen dat het in Zeeland afspeelt. Maar het had net zo goed ook hier kunnen zijn. En daarom voelen wij ons daarmee verbonden in dat opzicht. Nou, ik uh, ga ze eventjes uh, een beetje bladeren door het Zandvoortse nieuws wat wij hebben. Oh, kijk, dat hebben we hier uh, keurig netjes binnen, maar dan uh, via een krant. En die krant, dat is heel leuk, maar <tacht> een krant kan ook uh, redelijk scheuren. Um, er, uh, er is nog iets wat ik uh, daar even uit uh, kan vertellen... want we hebben een, uh, eigenlijk ook uh, wat normaal gesproken in het uh, programma uh, wel eens zit... Is het oog en oor de badplaats door? Dan zou ik de rubriek die we in de Zandvoortse krant uh, tegenkomen. Maar uh, ik kan daar wel wat over gaan uh, vertellen. Want uh, wat is er uh, de komende week in de Blauwe tram? Dat is vanaf 8 februari. Is daar iedereen welkom om onder de leiding van Pluspunt een biljartje te leggen? En dat kan op elke donderdag en vrijdagochtend van 9 tot half 11 ochtends. En van half 11 tot 12 uur. Smiddags En de kosten zijn 3 euro per persoon. Inclusief een kopje koffie of thee. En mensen kunnen gewoon lekker naar binnen lopen. En reserveren kan uh, voor een uh, bubbeljaartavond. Dat moeten mensen dan doen via Hans Ruurda. En dat kan op h.ruurda.apelstaartje.plus.zandvoort.nl Ik moet het er wel bij uh, zeggen. Um, dan is er ook... Um, dat, dat is vandaag. Dat is over een uur. Um, dan is er een gymnastiekzaal uh, van de blauwe uh, tram. Er uh, is er een weerbaarheidstraining dat plaats gaat vinden. Rots en water. En de training bestaat uit acht lessen. Is bedoeld voor basisschool kinderen van de groep vijf tot en met acht. Die graag wat steviger in hun schoenen willen staan. En de training wordt aangeboden door de gemeente Zandvoort. In samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin... En is helemaal gratis. Dus uh, wellicht als mensen dit horen. Kunnen ze nog altijd uh, daar nog eventjes een kijkje nemen. En wellicht is het misschien mogelijk om nog mee te doen. Uh, nog meer van het welzijnsfront. Want uh, nu we dan toch uh, lekker bezig zijn. Is uh, dat uh, pluspunt ook bezig is te zoeken naar handige klussers. En of dat nou mannen of vrouwen zijn, dat maakt niet zoveel uit. Het uh, is bedoeld voor het uitvoeren van klusjes in en rond het huis... zoals het plaatsen van een steun in een toilet... het ophangen van een brandmelder of douchestoel. En waarom wil men dat zo graag? Dat heeft alles te maken met het project Langer Zelfstandig Wonen... Uh, wat de gemeente eigenlijk steeds meer wil uitgaan rollen. En dan moet je natuurlijk ook daarbij... Uh, de maatschappij daar zodanig op inrichten... dat mensen dat ook daadwerkelijk kunnen. En daar zijn deze klussers dan voor nodig. En die klussen... die duren gemiddeld niet langer... zo staat hier in de krant, niet langer dan een paar uur... en zijn niet te zwaar, te gevaarlijk of te ingewikkeld. En als klusser... Uh, is het dan wel de bedoeling dat men op zoek gaat... samen met de klant... naar de beste oplossing en waar nodig... Uh, is het ook uh, een noodzaak om uh, te kijken bij de aanschaf van materialen. Dus dat gaat ook altijd in samenspraak. Dat uh, is zo uh, een beetje het nieuws wat uh, even voorlopig te melden is. En dan gaan we weer uh, fijn naar de muziek uh, terug. Een beetje naar de jaren zeventig. Dat is altijd wel erg leuk. Een beetje soul. Dat is, uh, yeah. Waarom ook niet, zeg ik dan altijd maar. The emotions and the best of my love. set your foot down on a new sort of ground stumbling through all the madness that's left behind watch what you'll find Steve. Dit komt gewoon uit onze eigen studio vandaan. Die, die opnames die hebben we hier gewoon gemaakt. Op een verloren donderdagavond in november. Marvin Day met Soldier On. Marvin Day Band, moet ik eigenlijk erbij zeggen. En dat is in navolging natuurlijk van onder andere het programma... wat ook de donderdagavond plaatsvindt. Ja, het komt kom er niet aan. Maar goed. goed, het is half drie inmiddels geweest... En dat uh, betekent dat ik dan eventjes iets uh, technisch moet, uh, moet gaan doen. En dan uh, zeggen wij... We hebben thee. Dat dat weer uh, ja, en dat moet ik dan uit de losse pols doen... omdat er niet echt een uh, goede weersverwachting is. Maar dat kunnen we handig oplossen. Vanmiddag is het in ieder geval uh, zonnig. Want uh, er zal weinig wind staan. Windkracht 4... Geen regen wordt er verwacht, dus uh, het is prima voetbal weer straks tussen de SP Zandvoort en Stormvogels, de koploper in uh, deze competitie. Dus we zijn ook uh, nieuwsgierig naar hoe dat uh, straks uh, gaat uh, worden. Vanavond is er wel kans op uh, wat regen, dat, uh, dat zal niet uh, veel zijn. Temperatuur zakt naar zo'n graad of drie. Vannacht is het uh, nog wat vochtiger dan in de avond, want dan trekt er waarschijnlijk een, uh, een regengebiedje over het westen van het land heen. En dan is het uh, zo'n 6 mm wat we aan uh, nattigheid over ons uitgestort uh, kunnen krijgen. De wind gaat wel wat aantrekken en komt uit het zuidwesten. Dat, uh, die staat er s'morgens ook nog. En dan uh, kijken we meteen ook uh, naar de westen van die dag morgen. Want uh, zoveel uh, zon zullen we, wel, uh, we zullen wel wat te zien krijgen. Maar er zal ook nog wel wat regen gaan vallen. Temperatuur loopt op naar zo'n graad of 6... De wind is vrij stevig, vrij uh, krachtig uh, windkracht. Vijf komt uit het zuidwesten. De rest van de week is nog tamelijk wisselvallig. Met uh, nu al uh, kunnen we dan zeggen dat maandag en vrijdag, zoals het er nu voor staat, uh, de beste dagen van de week uh, zullen gaan worden. 50% kans op zon, dus dat is op de maandag. Dinsdag uh, is er 30% kans. En de rest van de week is het 40-50%. Maar de vrijdag, die schijnt wel droog uh, te gaan verlopen. Zo. De temperatuur uh, loopt dan op uh, aan het eind van de week naar zo'n graad of zeven. Dus het is bijna barbecue weer. En uh, ik denk dat het uh, hoog tijd is dat de strandpavioenhouders zich weer uh, gaan uh, melden... in getalen van uh, veelvoud uh, wat betreft hun strandpavioens. En als we het dan toch over de zomer hebben... dan kunnen we ook zeggen dat de zomertijd in ieder geval weer uh, gehandhaafd is... Uh, want er was een uh, groep uh, mensen die, uh, die vonden het toch wel nodig dat daar wat actie tegen gevoerd werd. Maar het Europees parlement heeft besloten om voorlopig de zomertijd te handhaven. Nou, en als we aan de zomer denken, dan denken we ook aan uh, dit, uh, dit fijne werkje. Van een dame die uh, daar toch behoorlijk wat succes mee had in de jaren tachtig. Ze heet Sabrina en het nummer dat gaat over jongens... Inderdaad, niemand minder dan de heren van, uh, nou ja, wat, uh, wat wou ik zeggen? Het, het, het, het, het verhaal van QB in de Blizzard. En waarom? Omdat ik uh, mijzelf heb uh, voorgenomen om toch elke week iets van die gasten uh, erin uh, te hebben zitten. Ja. Terwijl ik dat allemaal doe, moet ik uh, allerlei handelingen verrichten. En dat heeft alles uh, te maken met het uh, volgende onderwerp. Want uh, aan de telefoon hangt uh, um, Lars Carré. Lars, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want uh, er is iets aan, uh, aan de hand. Want, je, want jullie, uh, niet alleen, uh, Ja, ik moet het goed zeggen, jij bent, uh, jij bent medisch onderlegd. Dat is ja, klopt. Een, een van de, van de dingen um, waarom ik je in de uitzending heb. Uh, het heeft alles uh, te maken met een, ja wat is het, een training? Ja, een, ja, uh, ik... een, een uh... Cursus Stop de Bloeding, Red en Leven. Ja, wat gaat wat dat uh, precies in? Um, de, dat, is, de, dat is een, een uh, cursus die vorig jaar uh, in het leven geroepen is door het Vuurmedisch Centrum. Mm -hmm. uh, die een beetje afge, afgekeken is uh, uh, van de co collega's uh, die dat al jaren in uh, de, in de, in de Verenigde Staten al, al geven. Mm -hmm. En het is een training om ja, burgers eigenlijk te. Uh, te leren hoe ze moeten handelen bij levensbedreigend bloedverlies, hm. als er nog geen medisch personeel is. Oké, okay, dus dat, dat is eigenlijk uh, in het kort uh, het, uh, het verhaal uh, wat, uh, wat, jullie, wat jullie doen. Ja, klopt. Ja. Uh, wat leren de mensen precies uh, bij, bij uh, deze cursus? Of training? Uh, ja, de, de, de training heet uh, Stop de bloeding, red een een uh, leven, mm -hmm. dus het zeg het al, hoe, hoe stop je een, een, een bloed in die, mm -hmm. die een patiënt heeft. En daarmee uh, is de kans groot dat je iemand iemands leven redt. Want als iemand een, een grote wond heeft waar heel veel bloed uh, uitkomt, dan ja, kan je wel minuten wachten tot de, de medische hulpleners er zijn. Yeah. Uh, maar het gaat erom dat er gewoon uh, door de eerste de beste burger die wat ziet, gelijk. Juist dingen gedaan worden waardoor mogelijk een leven gered wordt. Ja, oké, okay, dus dat, dat is, uh, dat is uh, voor burgers die ja, uh, niet de EHBO-dingen he hebben. Is dat dat ook eigenlijk? Want uh, sommige mensen die hebben toch ook een EHBO-cursus? Uh... Ja. ja of... En moet je hier ook een EHBO-cursus voor hebben om uh, mee te mogen doen? Of, of is nee, dat niet nodig? Nee, je mag helemaal blanco uh, binnen, binnenkomen met deze training. Uh, geef jou alle handvatten om, om, het, om het juiste te doen op het moment dat het nodig is. Mm. Uh, want we zien toch om ons heen, in, eh, gelukkig niet in Nederland, maar we zien in de landen om, om, om ons, ons heen dat er af en toe wat ja, dingen gebeuren. Waarbij ja, burgers geconfronteerd worden om als eerste bij zo'n zo slachtoffer te, te zijn eigenlijk. Ja oké. Okay. Um. Natuurlijk is uh, de kardinale vraag, want uh, het, uh, ja, die, die cursus die geven, je, geven jullie. En wanneer vindt die plaats? Die uh, vindt op donderdag uh, 15 maart plaats. Ja, oké. Wat moeten mensen doen? Moeten, uh, ja, hoe moeten mensen zich aanmelden? Mensen kunnen een mailtje sturen naar info.medie-rent.nl ja. um, En da daar kunnen ze zich aanmelden... Voor deze cursus of als we nog wat, uh, wat meer vragen hebben bijvoorbeeld. Ja oké. Okay. Dus, uh, het is uh, 15 maart. Uh, wanneer wordt die uh, op, wel op welk tijdstip? Is dat s middags, s ochtends, s avonds? Want... Nee, het is avonds. Van uh, half acht tot tien. En het is waar? In Zandvoort. In de blauwe tram. Juist. Nou ja, goed. Uh, wat, uh, wat, uh, als mensen dit doorlopen hebben, wat kunnen ze dan? Dan kunnen ze dus uh, in ieder geval uh, weten hoe ze hun bloeding moeten stoppen. Dat is sowieso natuurlijk heel belangrijk. Maar ja. ook weten waar de bloeding ongeveer zit. Zoiets? Ja, waar de bloeding zit. Welke hulpmiddelen daarvoor gebruikt moeten worden. Toen die catch. Hè? Bijvoorbeeld ja. van die drukververwerking. Uh, druk Verbanden. Ja. Um, um, ja. En hoe ze dus gewoon echt als burger moeten handelen. op het moment dat ze uh, geconfronteerd worden daarmee. Duidelijk verhaal, hè, Lars. Ik uh, dank je even voor uh, de uitleg uh, bij ons in uh, de uitzending. En uh, natuurlijk uh, hopen we dat er uh, veel mensen daarop afkomen. Uh, ja, yes, jullie bedankt. Graag gedaan. Oh, yeah, oh, yeah. Oh. Dat waren twee nummers die uh, toch wel uh, aardig uh, klonken. Zo was het uh, natuurlijk: uh, The Rhythm is Gonna Get You van Gloria Estefan en uh, Miami Sound Machine. Uh, tegenwoordig ook nog uh, te horen en te beluisteren, bewonderen. In een musical vorm. En daarachter de uh, jonge honden uit de buurt van Rotterdam. Look heten ze en Fringe. En dus gaan we eens even kijken op het voetbalveld. Want ja, vorige week vielen de doelpunten als rijpe appelen van de bomen. Eh, 10-0 tegen VSV. Eh, stormvogels, de koploper komt vandaag langs. Ik denk, Joop van Nes, ze zijn gewaarschuwd. Ja... Uh, maar ik denk alle tweede ploegen zijn gewaarschuwd, ja. Oh, toch? <laughs> ja. ja. Ja, ik bedoel, uh, Stormvogels heeft van Zandvoort nog wat te goed. Ja. We hebben daar met 2-1 verloren. En helaas, uh, de wedstrijd van DCG, die ging toen door op een verschrikkelijk slecht veld. Dat is ongelofelijk. Werd, uh, werd verloren. 80 minuten gevochten als leeuwen. Als de bal er dan niet in gaat, dan houdt het op. Dus Zandvoort die staat nu tweede. En uh, Stormvogels met twee punten nog voor op Zandvoort op de eerste plaats. Dus degene die uh, hier wint, die uh, kan zomaar doorstomen naar een kampioenschap. En dan als Zandvoort als hier de bovenliggende partij gaat worden, dan worden ze kampioen. Dat vertel ik je nu al, mm -hmm. ze hebben 14 wedstrijden gespeeld, 79 doelpunten gemaakt en slechts mm -hmm. 12 tegen. Dat zijn gigantische cijfers, Jaap. ja. We spelen, we spelen uh, 26 wedstrijden. Ja, dat was de telefoon. Die, die ging er die ging dus even af. Nou, dat dus, uh, is niet zo'n probleem hoor. Ik ga gewoon uh, kijken, staande de uitzending, of ik hem ben, nog eventjes uh, gewoon, uh, de uitzending in uh, kan trekken. Dat uh, doen wij dan. Huppateek, even kijken. Oh, ja, het zee, het zee. Je krijgt eerst een telefoonlijn uh, die in gesprek is. Kijk, dat is als je dus uh, zelf de productie moet doen. En als dan, dan op een gegeven moment de lijn in één keer... Eruit vliegt. Dat betekent dus ook dat je de boel opnieuw moet gaan bellen. Dus even kijken of het uh, nu wel lukt. Uh, telefoon gaat er in ieder geval over. En of Joop hem ook uh, dan nog aanneemt. Is vers 2. Want uh, we waren dus uh, met een heel interessant uh, verhaal bezig. Totdat, ja kijk. Ja, er, uh, nee, dat uh, valt wel mee. Uh, de lijn uh, ging er even uit. Uh, maar dan uh, heb ik hier geen productiemedewerker zitten. Dus ik moet, hem okay. <laughs> ik moet uh, en praten. En ik moet uh, jou even de, de, de, terughalen. Ik kan lezen, want ik weet... Daar gaat hij, Daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. Het <lacht> is niet te geloven. Um, nou, we gaan uh, dat nog eens even uh, op een andere manier uh, zo direct oplossen. Want uh, dit, uh, dit wordt... Uh, ik, ik vraag me af of die nog hangt. Nee, nee. Het wordt, uh, het wordt een heel uh, lastig uh, verhaal eventjes. We gaan straks uh, het gewoon nog een keer proberen. Hoor, want, uh, want ja, dit, dit is... Uh... Uh, duidelijke verhaal. Uh, gigantische cijfers uh, zei Joop van Nes dus net over uh, de SV Zandvoort: 14 wedstrijden, uh, 79 doelpunten en 12 um, doelpunten tegen. Dus dat, uh, dat zijn eigenlijk uh, de, de cijfers. Ja, en als je dan als tegenstander dan nog het veld op wil komen, ja, dan, dan moet je dus natuurlijk wel heel goed beslagen ten ijs komen. Of dat ook het, ook dat een beetje het verhaal is. Ja, dat is natuurlijk, natuurlijk eventjes de vraag wat dat, wat dat er gaat. Um, ik ga eens even kijken of ik zo direct nog, nog in ieder geval even één nummer nog tot aan het nieuws van drie uur kan laten horen. Want ja, dat is natuurlijk wel nog even halszaak. Om, uh, om dat uh, tijd even voor, uh, voor te krijgen. <coughs> is overigens uh, materiaal wat wij uit uh, de filmwereld hebben, hebben gehaald. Um, het is een uh, film, hoe kan het ook anders, uit de jaren tachtig. Uh, die uh, behoorlijk uh, populair is. Er schijnt zelfs sprake te zijn van een vierde deel. En die... Uh, schijnen een uh, stel Belgen op uh, te gaan nemen. Nou, schijnen die Belgen dus ook nu weer een film uh, te hebben gemaakt... Uh, waarin bijvoorbeeld Ali B. in voorkomt. Ik ben even de namen van die jongens kwijt. Maar uh, deze Belgische regisseurs... die hebben dus nu al contact gehad met Eddie Murphy. Want uh, dat is de man waar het over gaat in de film. Die heet Beverly Hills Cop. Er, is, uh, natuurlijk, uh, er zijn er dus dan al drie delen geweest. De vierde, daar is nu sprake van. En uh, dit is filmmuziek uit het eerste deel. Daarin kwamen de Pointer Sisters heel nadrukkelijk uh, naar voren. Tot aan het nieuws van negen uur, uh, negen uur uh, drie uur moet ik zeggen, is dit de Neutron Dance. Ik ben helemaal van slag af vanwege een telefoonlijn die niet werkt. We gaan het straks naar drie uur natuurlijk gewoon nog een keer proberen. Want uh, we geven natuurlijk niet snel op. Don't wanna take it anymore I'll just stay here locked behind the door Just no time to stop and get away Cause I work so hard to make it every day I'm looking for Victor meatless someone stole my bread.